Het Franse deel van het eiland komt als overzees gebiedsdeel wel in aanmerking voor steun. Jonker schrijft nu dat het Nederlandse en het Franse deel van het eiland... evenveel moeten worden gesteund bij de wederopbouw. De ministers van kabinet Rutte II zijn vandaag voor het laatst bij elkaar. Volgende week is het herfstreces. en de week daarna staat waarschijnlijk het nieuwe kabinet op het bordes. Minister Plasterk zei bij het binnengaan... dat PvdA en VVD harmonieus uit elkaar gaan... Volgens minister Bussemaker zijn de persoonlijke verhoudingen in het kabinet Rutte II altijd goed geweest. Ze is trots op wat dit kabinet in een economisch moeilijke tijd bereikt heeft. De eerste ministerraad van de huidige ploeg was op 5 november 2012. Het kabinet heeft dus op een haar na vijf jaar achter de rug. In Spanje en Nederland zijn twee verdachten opgepakt in het onderzoek naar de moord op Jair Wessels...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 Het weer nog bewolkt en bijna overal droog. Nu en dan ook zon, het wordt een graad of 18. Morgen meer zon, dan wordt het 18 tot 21 graden. En zondag kan het plaatselijk 24 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vielen op de A28. Amersfoort-Zwolle staat tussen Leusden en Nijkerk 8 kilometer door een ongeluk. De linkerreisdok is dicht. En de andere kant op, dus Zwolle-Amersfoort, staat tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst 12 kilometer door Modder op de weg. Hier is de rechterreis ook dicht. In beide richtingen heb je een half uur vertraging. In beide richtingen kan je dan ook het beste omrijden via Apeldoorn. Tot zover de verkeersinformatie.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 En een grotere geluksfactor die zaterdag voor ons allemaal, toch? Of schat ik het verkeerd in, man? Wilt u me maar aan? Wij ja, spelen pas zondag. Op AFC dan. Okay. Okay. Hey, Linden, Uit. Hans Kruijff. Linden, ja. Nee, leuk. Ja, maar... Uh, maar Martijn, er zijn een heleboel leuke wedstrijden, hè? Ja, het is echt een gigantisch lekker weekend. En niet alleen qua weer, maar ook gewoon qua voetbal te we gaan zien. Ja, leuk, hè? Fantastisch. Die... Heerlijk. Ja. Vertel dan eens Martijn, waar moeten nou, we naar kijken? Vanavond he, met uh, een uh, erg leuk duel in de Jupiler League. Mm -hmm. uh, Telstra neemt het op tegen FC Doordrecht. Mm -hmm. uh, beide clubs staan één puntje uh, uit elkaar. En uh, ja, op het moment dat uh, Telstra wint, dan uh, uh, staan ze gewoon officieel in die subtop. En uh, ja, dat is toch wel uh, een, um, een positieve, uh, positieve winning. Uh, extra leuk maakt ook dat uh, de spits van vorig jaar, uh, Denis Mamudov, die uh, speelt nu bij Dordrecht. Dus die komt vanavond weer op bezoek bij zijn oude club. En Spits van Edo vorig seizoen, uh, Ja, Groothuizen. Die maakte afgelopen zomer de overstap richting uh, Dordrecht vanuit, vanuit Edo. Hè. Dat is natuurlijk een hele grote stap. Ja, die, die, gaat, die komt ook mee vanavond. Dus, uh, nou ja, leuk. Ik ben benieuwd uh, uh, naar, het, uh, naar het potje. Nou, ja, wat dat nog leuker maakt. Wat ik dan weer weet, en weet, misschien weet jij het niet... maar ik moet daar foto's maken vanavond. Dus vanavond is dus ook uh, de Street uh, Challenge, street zeg maar. De, de, de Telstar ja. Street League. daar aan vooraf. Die spelen ook wedstrijden. Ja, jij moet al om vijf uur zijn, Charles. Ja, klopt Want, helemaal. Uh, de Lidwina Lions en de Atlas Lions... en ja. Binnenhengelen en ja. Velzenstieren... Ja spelen dus die uh, competitie. Het begint om vijf uur. De prijsuitreiking is tien over half acht. Ja, leuk om mee te maken. En de sportwethouder uh, van, uh, van Velsen, zeg ik nou, ja. Mevrouw Baalveld, die gaat uh, samen met de heer Mussel, directeur van de Mussel Peugeot, de prijs uitrekenen. Helemaal leuk. Ja, het is een leuk evenement hoor. Martijn. Yes. Ja, dan gaan we morgen verder met het met, met amateurvoetbal. Onder andere de, de, de uh, voor in Haarlem interessante wedstrijd tussen Stormvogels en, uh, en Zandvoort. Uh, ja goed, Zandvoort uh, uh, nog geen enkel punt verloren. Sta gewoon uh, bovenaan. Samen, hè? Het ook niet met, slecht. Pankraties. met Pankraties, hè? Uh, ja, klopt inderdaad. Uh, die wonen vorige week van Stormvogels. Enigszins uh, onterecht, begreep ik. Uh, het is een wat, uh, wat, uh, wat oudere Ploeg. Uh, maar goed, Stormvogels uh, heeft uh, de keeper van de, de voetbalram All Stars uh, in de geleden in uh, Zandvoort, uh, Justin Luiten natuurlijk. En uh, we hebben nog steeds een groep set. Ja, En daar worden al af en toe wat bordjes uh, wat, uh, wat naar elkaar toe uh, geroepen. Dus uh, nee, ik, ik ben benieuwd, we zijn er zelf ook bij. Dus uh, uh, ja, we gaan, we gaan het zien. Zondag uh, ook weer een, een hele waslijst met, met leuke duels. Onder andere, inderdaad, je had het er net al over uh, Linde tegen HFC. En uh, ja, goed, uh, ik durf er heel weinig over te zeggen. Ik ben nu jullie erin staan. Ik durf er alles over te zeggen. Gewoon drie punten voor HFC. <laughs> <laughs> nou, de flow is ontzettend goed hè, de laatste weken. Dus wat dat betreft, uh, ik, ik denk wel dat we kans maken. Ja, ja uh, Afgelopen uh, zaterdag was ik er zelf ook bij. Ja. Uh, HFC kwam natuurlijk eenmaal achter. Uh, maar eigenlijk, uh, daarna was het... Uh, uh, ja, alle, alle neuzen zelf de op in uh, werd uh, Ja vond ik in ieder geval compleet van de mat geveegd. Ja, want het hadden net zo goed zes, zes of zeven kunnen zijn, hè? Ja, nou ja, er was ook gewoon echt helemaal niets op af te dingen. Uh, we hebben, we hebben Ted nog heel even gesproken deze week. ja. En uh, ja, die loopt natuurlijk met een uh, hele grote glimlach en nu uh, rond op de club. Echt? <lacht> ja, uh, ja, hij doet goed. Ja, ja uh, zeker. En, en ik denk dat, uh, dat HFC op dit moment... Uh, Um, nou ja, ik, ik heb dus niet zicht op alle clubs. Maar uh, met Roy Kastien, ik denk de beste speler... samen met dat de Mieris, die moeten we niet vergeten. Uh, maar um, misschien wel de beste speler van de, de tweede divisie... dit met, uh, heeft rondlopen. Ja. Helemaal, hopen, eens, maar met je. Te goud. Helemaal eens met je. Helemaal eens met hey, je. Maar Martijn, is er ook nog een, uh, op zondag een wedstrijd... die in de buurt is dan, die de moeite waard is? Nou, we hebben onder andere um, uit mijn hoofd... Um, United tegen uh, VVA. Um, maar we hebben ook Hoofddorp uh, speelt tegen Hilgon. En dat is een, een, een kraker uh, sleaze derby in de, in de, in de eerste klasse. En in de vierde klasse neemt de koploper uh, Terraswals, of tenminste koploper gedeeld koploper Terraswals, heel verrassend, het op tegen Waterloo. En dat uh, is ook altijd een leuke, leuke uh, dus, nee er, er valt genoeg te beleven. Leuk. Nou, je... we, hebben, we hebben vanavond Sportcafé hier. En daar komt uh, een zandvoortse scheidsrechter, Marijn Groezine. Heb jij die ingeschakeld voor jouw onder-23 toernooi? Uh, nee, niet. Maar gewoon een balletje op. Ja, dus, en want, ja, ja. ja, dat maakt er niet uit. Nee, ik, zeker niet. Nee, ik was van de week... Dit uh, is het een uh, hockey scheidsrechter. Kom op nou. Dag Martijn trouwens. Maar het maakt niet nou uit. Die, als hij goed kan fluiten, kan hij goed fluiten, toch? <laughs> ja, ja, ja. Ik was van de week bij, die, uh, bij een van die wedstrijden in de onder-23 competitie... En daar liep een jongen te fluiten, en die had ik al eens eerder gezien, maar die was ontstellend goed. van Puts. Ja. Ja, dat is een, een talent. We hebben heel veel van die, van die talenten in de regio. En nu we het over talenten en, en scheidsrechten hebben. Vanavond wordt het duel tussen Telstra en Dordrecht geleid door een 21-jarige scheidsrechter. Prima. Teuben, Teuben heet hij, en hij flootte onlangs zijn HFC tegen. Uh, tegen wie was het ook weer? Nou, dat durf ik even niet zo te zeggen. Daar wordt je niet heel best. Maar uh, ja, het schijnt uh, een van de, de grootste talenten uit de, de Nederlandse korps van arbiters euh, te zijn. We, we hebben Hubert Habers als gast vandaag in de uitzending. Dat is uh, de man uit Lissen en van de sportservice. Maar uh, ik heb jou nog niet gehoord over het naaien dat de KVB met Lissen gedaan heeft. <laughs> Volgens mij nee, zei het al wat anders over. Vond je dat wel terecht dat hij overgenomen moest worden? Ik? Ja, toch? Nee, kom je daar nou bij? Oké, ah, oké. Okay, okay. Nou, goed. Uh, nou, naaien. Uh, weet je, het is gewoon een fout gemaakt uh, met, die, met die strafschappen doen. En uh, ja, ik denk dat als het andersom geweest was, dat Lissa ook protesten aangetekend. Nou, ik wacht dus... dat te betwijfelen. Maar... Oké, okay, heel okay. Ja, goed. Het, het, het blijft natuurlijk wel weer een, een, mooi, een mooi hoofdstuk in de show van de KVB. Heel goed. Prachtige uitspraak van je. Dankjewel. Hey, goed weekend. Dag jij Martijn. Ook. Jij ook. Veel plezier. Hoi. Hm. Gaan we naar muziek of gaan we, gaan we nog eventjes verder discussiëren? Ja, muziek, want we gaan we naar muziek. Je bellen, moet je iemand bellen. Ja, zo, dat is waar. Nou ja, ik ben ook zo groen als gras. Hè. En dat is de volgende plaat ook trouwens. Ja. Van voren zijn ku en ku. Je ging van huis en altijd volledig in tenu. En minstens twee uur te voelen. Het systeem was simpel, dat was er niet. En de scheids was als van ouds weer een stukje blie. Maar het was altijd iemand's vader. Dus dat zei je dan. na je vriendjes keek Hier staat een nieuwe oranje Oranje En de trainer riep Pressie met vijf man voorin Maar in het pressie van Kruid. Had zelfs de keeper wel zin Dus werd gewoon weer op een kluitje Met de ballen tussenin Het was de tijd van Floris en Q en Q Je ging van huis en altijd leden gieten nu en minstens twee uur te voelen. Het systeem was simpel, dat was er niet. En de scheids was als van oud, een stuk verdriet. Maar het is altijd iemands waarde. Dus dat zeg je dan maar mee: bewaren vloer. waren met z'n allen groen als gras. We gaan snel weer naar onze presentatorenluisteraars. Want we hebben alweer een belg. Althans, ik heb iemand gebeld. Dat heeft te maken met het feit dat De Telegraaf op dinsdag 19 september... een groot verhaal had op Nieuws van de Dagpagina. Sportkeuring kan drama voorkomen. En dat was een interview met cardioloog Nicole Panhuizen. En die is nu aan de telefoon. Want hartfalen bij sporters is nooit uit te sluiten. Klopt, hè? Ja, Goedemiddag. Goedemiddag. Hartfalen is nooit uit te sluiten. Um, wij praten hier eigenlijk niet altijd over hartfalen. Uh, waar we over praten zijn uh, mensen die een verborgen hartziekte bij zich dragen zonder dat ze het weten. En die dan tot uiting komt als ze plotseling onderuit gaan op het veld en in een levensbedreigende situatie terechtkomen. En uh, dit kan je op zich niet zozeer hartfalen noemen. Hartfalen is meer een term die gereserveerd is voor mensen waarbij de pompfunctie van het hart gewoon onvoldoende is. Mm -hmm. Sinds seizoen 2007-2008 zijn alle profvoetbalclubs verplicht een hardfilmpje te laten maken van selectiespelers. En een ja. vragenlijst in te vullen. Ja? Wat vindt u daarvan? Is dat voldoende? Ja, ik, ben, ik ben er zelf een van de veroorzakers van geweest om dit goed voor elkaar te krijgen. Um, en, uh, om, om te proberen te voorkomen dat iemand zomaar plotseling onderuit gaat op het veld en zelf overlijdt zijn er eigenlijk twee mogelijkheden. De ene is dat we een preventieve keuring doen... bestaande uit de vragenlijst, lichamelijk onderzoek en een ECG in rust. Dat is een elektrische registratie mm -hmm. van het hart. En aan de andere kant, als het dan toch gebeurt... ja, dan zal je iemand moeten reanimeren. En dat zijn eigenlijk de enige twee mogelijkheden die we hebben... om te voorkomen dat iemand plotseling overlijdt. U zegt, sportkeuring kan drama voorkomen... Ja, een drama als deze en dat iemand onderuit gaat op het veld... en dat je dus in een reanimatietoestand terechtkomt... waarbij de uitkomst niet altijd zeker is. Nee. No. En, want als we kijken naar... Uh, we kunnen tegenwoordig heel veel met het reanimeren... en met het gebruik van die automatische defibrillator... dat kastje wat in veel clubhuizen hangt, de mm -hmm. AED ook wel genoemd. Mm -hmm. um, maar als die niet tijdig tevoorschijn wordt gehaald... en als niet tijdig begonnen wordt met hartmassage... Dan mis je uh, seconden en vervolgens minuten en bij elke minuut die, uh, je de, waarmee je de circulatie niet op gang krijgt, heb je grofweg een 10% mindere kans om het goed te overleven. Ja. Um, uit een, een aantal studies, onder andere in Amsterdam en uh, Noord-Holland is dat uitgevoerd, blijkt dat juist het gebruik van zo'n AED heel gunstig werkt. En dat we veel meer mensen hebben die uh, een reanimatie setting kunnen overleven. Weet u wat het grote probleem is? Ik ben dan bij HFC en dat heeft ja. een, een vrij groot complex. Als je daar op vel 3, ja. uh, als daar iets gebeurt en je moet naar. Helemaal het, achteraan en ja, naar het clubhuis rennen om, om, om zo'n AED op te halen en bij al te laten. Ja. Nou, dat is niet waar. Um, als je uh, be direct begint met hartmassage, uh -huh. en iemand wegstuurt om de AED te halen, en dan de, uh, terwijl je, je gaat onveranderd door met die hartmassage. Die AED die komt, die plak je erop en pas op het moment dat alles netjes is aangesloten, dan zegt het de AED ritmeanalyse en dan mag je even stoppen met de hartmassage. Maar dus vanaf het moment dat iemand onderuit gaat, blijven masseren tot en met de aansluiting van de AED en het apparaat dat zegt. Daarmee hou je de circulatie op gang en dat is heel belangrijk. Ja. En verder moet ook op zo'n moment, als iemand al naar het clubhuis toe rent, moet natuurlijk ook iemand meteen 112 bellen. Maar is het niet um, daarvoor nog het meest lastige van het stellen van de diagnose? Ik, uh, wie beslist of je moet gaan masseren of niet? Hè? Dat lijkt me uh, een ingewikkeld uh, ding. Ja, nou, um, wij zijn bezig om een artikel erover op te schrijven. van Hoe kan je dat dan herkennen als iemand echt onderuit gaat? En um, als je dat in een paar zinnen zal moeten samenvatten, dan is het uh, wanneer er... Uh, geen uh, oorzaak is van bijvoorbeeld een botsing of een trap in het gezicht... of een, uh, iets, iets met bloed erbij en iemand gaat gewoon zomaar onderuit... dan moet je eigenlijk altijd denken dat het een probleem is met het hart. En ja. dat er dus een, een stilstand is van de circulatie. Ja. Dus dat, dat is echt een, een heel belangrijk punt. Dat zal ook in dat artikel naar voren komen. Ja. En er blijkt ook Kijk, het komt gelukkig heel weinig voor, maar dat als er dan zoiets is dan kost het altijd even tijd totdat iemand het herkent. En als je het niet herkent, ja, dan, uh, dan verliezen we tijd. Herken je het wel, en daar hebben we ook natuurlijk een heel mooi voorbeeld van in Nederland... dan gaat gelijk de AED erop en dan kan je vervolgens weer uh, gewoon eigenlijk je, je dingen gaan doen... nadat je behandeld bent. Ja. Ja, ja. Ja. Maar ik geef toe, het, het is natuurlijk gevoelsmatig is dan Veld 3 best ver weg. Ja. Maar ik denk een belangrijk punt is dat de club gewoon een AED heeft. En dat er faciliteiten zijn, dat is al belangrijk genoeg. Want dat heeft ook niet elke club. En, en dat zou wel moeten natuurlijk. Um, hoe meer er zijn, hoe beter. Dat, uh, dat, sterker dat, nog, dat bij, zo zo, bij een voetbalclub moeten er ook gewoon BFV'ers rondlopen bijvoorbeeld. Ik heb het zelf een keer ja. meegemaakt op mijn, uh, mijn voetbalclub, bij Salisse, dat een uh, A-junior uh, neerstortte. Er ja? stond gelukkig een ambulancebroeder langs de kant. Die heeft gereanimeerd ja. en die jongen heeft het overleefd. En die is dit jaar toevallig getrouwd met een Maleisische prinses. Dus we waren nog een oh, oh, die is je. Oh. Maar ja, die is ja. bekende Nederlander geworden. Ja, die is bekende ja. Nederlander geworden zelfs nou. nog. Ja. Nou, nou gaan de nou ideeën op, uh, dokter. Ja. Dat het zo goed zou zijn als alle scheidsrechters in Nederland... Uh, die, die, die, die, die hartmassage kunnen toepassen. Ja, daar heb ik ooit eens dus een keer ook een verhaal over geschreven in het blad Scheids. Ja. Uh, wij zijn degene die er altijd dichtbij zijn. Hè, behalve trainers, coaches, begeleiders en, en dan wat, wat uh, meestal ouders van kinderen en andere toeschouwers. Maar de scheids die staat er bovenop. En, en als je de diverse YouTube filmpjes bekijkt dan zie je elke keer dat de, de, er gebeurt iets. Uh, iemand probeert de aandacht van de scheidsrechter te trekken. Die scheids die kijkt een beetje om zich heen, die laat het, veld het spel doorgaan. De bal is helemaal naar de andere kant. En, en dat, eigenlijk is dat het moment waarop die scheidsrechter dan dus moet zien van... hé, hey, er ligt iemand heel raar en iedereen roept van help, stop het spel. Dat, dat, daar moet je die scheidsrechter ook in opvoeden en dat hij dan de situatie herkent. En dat hij, als het mogelijk is, meteen als eerste begint. Maar ja. je kan ook zeggen dat behalve de scheids ook eigenlijk uh, wij allemaal als medespelers... Uh, uh, ervan uh, op de hoogte moeten zijn van wat moet er gebeuren als mijn vriendje onderuit gaat. Ja. Dokter, er is tijdens de uitzending hier bij ons ook wel eens gesproken over het feit... dat als je visolieproducten zou gebruiken, dat daarmee eh, die problemen zouden kunnen worden voorkomen. Hoe kijk u daar tegenaan? Ja, dat is een goed <lacht> verhaal, denk ik. <lacht> uh, ja, daar, daar heb ik zelf eigenlijk geen mening over. Uh, ik heb me er ook nooit echt in verdiept van, kan je het daarmee voorkomen? Kijk, het belangrijkste probleem is uh, wanneer we over uh, jonge mensen hebben die aan het sporten zijn... en dan praat je tot een leeftijd van ongeveer 35 jaar... Uh, dat uh, Q10 een al aanwezig erfelijke hartziekte, dan wel aangeboren hartprobleem, niet kan voorkomen. Want dat zit er al. Ja. Is en... er een mogelijkheid, dokter, dat u de KNVB zover krijgt om het uh, te verplichten aan de scheidsrechters? Uh, die keuringen, nou, ja? dat zou heel mooi zijn. <laughs> Daar wil ik me best wel hard voor maken. Ja. Dat zou heel mooi zijn. Maar ook maar dat, dat, ze... Denk, dat ze kunnen ik denk reanimeren. Dat ja, we gaan, in, we gaan uh, stapje voor stapje. Uh, we hebben nu in... Um, dat is vandaag, kan je dat al online zien... is er een kort stuk over... Uh, het reanimeren op het veld. Uh, gepubliceerd in Netherlands Heart Journal. Van, uh, in november komt hij dan op papier uit. Mm -hmm. En daar gaan we dan in januari mee door. En um, binnenkort is er ook nog een... een... Uh, ja, een symposium met uh, clubartsen betaald voetbal en daar ga ik het zeker ook weer uh, ter sprake brengen. Super. Ja, En dan maak je stap voor stap en op een gegeven moment uh, hoop ik dat de overkoepelende sportorganisaties dan uh, meedenken en daarin meegaan. En zeker ook de KNVB met haar scheidsrechters. Oké. Okay. Dat zou wel fantastisch zijn. Ja, en we gaan de sportkeuring terugbrengen hè? Nou, ik denk, kijk, je hebt twee manieren om dat te voorkomen. Dus de ene is de, de preventieve keuring en de andere is dus gewoon het reanimeren. Ja, en het liefst komen we niet aan reanimeren toe. We vangen liever de mensen eerder, dat ja, we ze kunnen behandelen. Of kunnen zeggen, ja, het is niet verstandig om te sporten. Mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek en heel veel succes wensen met uw fantastische werk. Graag gedaan. Dag dokter, dank u wel. Vandaag. Weer tijd voor muziek. Yes, we know this ball. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless cry. Behind the curtain. Fantastische groep Queen met de show Must Go On. Nou, dat is hier ook het geval. Ja, want in 2014 schreef onze collega Jos de Jong, uh, die inmiddels ook achter de microfoon is gekomen, een verhaal over kunstgas. En toen werd hij ongeveer onder het kunstgas gestopt. Want iedereen lachte aan hem uit en iedereen uh, zei: Je bent me schokken. Ja. Nou, inmiddels uh, hebben we een aantal uitzendingen gehad over dat uh, kunstgas. En nu is er weer een uitzending geweest op televisie van Zembla. En nou blijkt het allemaal veel erger te zijn dan dat we dachten dat het was, Jos. Ja, ik vind het heel erg... Uh, Oké, okay, je zegt het zelf al, een paar jaar geleden werd ik verguist over dat artikel. Uh, het RIVM is er toen achteraan gegaan en heeft inderdaad uh, een onderzoek uh, verricht. En daaruit uh, kwam eigenlijk uh, naar voren dat dat uh, rubber allemaal niet zo schadelijk was als iedereen al dacht. Uh, een hele hoop ploegen hebben beslissingen genomen om niet meer op kunstgras te gaan voetballen. Hoe dat op het ogenblik verder zit, dat uh, weet ik niet. Er is ongetwijfeld nog een aantal dat het niet doet. Maar nu is Sembla dus uh, deze week uh, weer opnieuw uh, gekomen met een artikel... waarbij ze eigenlijk het RIVM ter verantwoording hebben geroepen. Zeker ook vanwege het feit dat het RIVM eigenlijk op terugkomt... dat het onderzoek wat ze in eerste instantie hebben gedaan... Uh, wel is niet helemaal opti op, optimaal en objectief gedaan zou kunnen worden... omdat er onder de mat van het, uh, van het kunstgras zink en lood en al dat soort metalen uh, vrijkomen... die dus eigenlijk in al die gemalen uh, kunststofbolletjes zitten. Dat op de een of andere manier die, uh, die stoffen die in die rubberen bolletjes zitten... die trekken door het kunstgras heen en dan krijg je dus te maken met bodemvervuiling. Nou, zodra je eenmaal over bodemvervuiling hebt... is natuurlijk het eind helemaal zoek. Nou, als je dat moet gaan saneren... dan kost het je per veld uh, uh, een hele klap geld. Ja. ja, er wordt nu al gezegd dat er minimaal sprake is... van als een uh, voetbalclub uh, het kunstgras wil verwijderen... en ze willen het vervangen door gras. Dan praat je toch gauw over anderhalve, twee ton per veld. Dan nou, moet je eens kijken wat er in Haarlem aan kunstgrasvelden ligt. Sowieso wat er in Nederland aan uh, kunstgrasvelden ligt. Het is uh, mogelijk om dat allemaal weg te halen. Het is allemaal niet te betalen... Maar nu het ook nog eens een keer die, die troep in de grond trekt. Ja, en je ook nog eens te maken krijgt met ernstige bodemverontreiniging. Dan kun je je afvragen waar je in Gossam mee bezig bent. Maar ja, en, en het schijnt ook dat de bandenlobby ermee te maken heeft. Ja. Hè? Dat ja. die uh, voor, uh, voor uh, verzachtende rapporten hebben gezorgd. zeg maar. Huh? Ja, uh, ik denk dat het inderdaad klopt Ron. Want uh, als, je, als je gewoon al kijkt dat er in Nederland ontzettend veel vraag is naar, die rubber, naar dat uh, rubberen korrel. Dat we eigenlijk in Nederland niet eens meer kunnen voldoen aan die vraag. Wat natuurlijk de grijs voor woorden is. Hier dat we het loszoo, die uit allemaal. Het wordt geïmporteerd vanuit Duitsland. Er worden autobanden geïmporteerd vanuit Duitsland. Om aan de vraag in Nederland te kunnen voldoen aan rubberen bolletjes voor kunstgras. Hmm. Dus dat is eigenlijk de grijs voor woorden. Ik weet niet waar dit naartoe het gaat. meest opmerkelijke is, Jos, dat dit was dus van de week op televisie. Hmm. En in het verleden stonden alle kranten vol over het kunstgras. Maar nu niets. Niet een letter. Nee, nee, ik heb ook helemaal niets gezien. Ik verbaas me er ook bijzonder over. Een paar jaar geleden stond de hele wereld op zijn kop. We werden verguisd, zoals je al zei net hebt uh, genoemd. Stonden er, er continu de... sprake van en ineens staat er niets meer. Stonden er de afgelopen week veel uh, bandenadvertenties in de kranten? <lacht> <lacht> ja, dan hebben we het antwoord al. Ja, ja dat, dat zou kunnen. <lacht> Jij denkt altijd in die richting. <lacht> ja. Ja. <Dat> <lacht> ik, ik, heb, ik heb geen idee waarom de, waarom de pers daar niet... Uh, mee naar, de, naar buiten te nee, weten. Ik, ik, ik weet het niet. Hubert, Hubert Habers van Sportservice. Uh, wat vind jij van het hele verhaal? Ja, dan kijk ik even vanuit mijn FC pet op, zeg maar. want daar hebben wij natuurlijk ook als bestuur over. Van wat, wat moeten we hiermee? En wij scharen ons dan nu wel achter de, ja, het RIVM, zeg maar. Uh, uh, tuurlijk is het schokkend wat er in het programma naar voren komt in Zembla. Maar uiteindelijk vertrouwen we op de overheid in eerste instantie. Uh, ja, maar de, ja. Ja, want uh, dat moet wel, want naar nou, nou, nou, wie moet je anders luisteren? En als die zeggen dat het kan, dan kan het. Maar we zijn zeker in gesprek met ouders, met gemeenten. Ook om te kijken met onze huidige kunstgrasvelden die binnenkort aan vervanging toe zijn. Of daar bijvoorbeeld uh, op een andere manier met kurk kan worden ingestrooid bijvoorbeeld. Dus, dus we houden het scherp in de gaten, maar we volgen wel ja, de, de richtlijnen van de overheid nog steeds. Ja, en die reageert niet. Nee, die zegt helemaal niks. De overheid vindt het schijnbaar helemaal goed. goed zoals het nu gebeurt. Dat is, dat is te gek en als me, me dan vertrouwt op die onderzoeken van het RIVM, dan was het, dat rubber is het, het is het is gewoon troep. Ik, ik begrijp niet waarom dit gewoon door kan gaan. Ik denk dat de vervanging voor eh, naar kurk inderdaad een ideale oplossing zou kunnen zijn, maar hoe krijg je in godsnaam al dat rubber van het veld af met krankzinnige stofzuigers? Of moet je sowieso maar besluiten om die hele mat eruit te halen en een nieuwe mat neer te leggen, of misschien gewoon te vervangen door gras? Is... Dan heb je het dus heel, over enorme kosten. Een kunstgrasveld kost volgens mij een half miljoen of vier ton om aan te leggen. Ja. Dus ik denk eerder dat het met een soort van stofzuiger zal gebeuren en dat het hele mat eraf gaat. Maar Jos, jij, jij moet, jij moet <coughs> iedere stad en ieder dorp af met jouw project. Want jij hebt het kunstgras dat veilig is. Ja, en ook daar, daar praten we ook heel, heel vaak over. En daar wordt dus uh, geen gehoor aan gegeven. En ik vind dat. Ja, maar ja, goh, op, je, moet, je, moet, je moet naar al die sportbazen. Uh, het, het is bij de, de diverse sportclubs is het, uh, is het gepromoot. En het is toch de macht uh, van, ja, de, van de, grote de gemeentes. Maar je moet naar de gemeentes, niet naar de sportclubs? Daar, daar zijn we ook geweest. En ook uh, bij, uh, bij SRO's en, uh, en al dat soort uh, organisaties. Maar ja, die kunstgrasmatten die liggen er. Ze liggen er. En iedereen denkt. De, het is eigenlijk te grijs dat je je kinderen erop laat voetballen. Het is zo ongezond als de pest. En dat gaat maar gewoon door. En als er een mogelijkheid bestaat om dat te vervangen. Ja, dan zul je eerst die andere mat weg moeten halen. En dan kom je weer op die twee ton uh, die, die uh, men moet investeren om die mat weg te halen. Plus dat ik begreep ook dat zo'n uh, kurk ingestrooid veld zeg maar, ook weer 20.000 euro duurder is bijvoorbeeld dan, uh, dan rubber. En dat dat ook weer meespeelt in de afweging van ja, maar Nou, Het is de niet de alleen 20.000, het loopt tegen de 50.000 of 60.000 uh, duurder. Want uh, rubber is uh, schaars en die bomen die kun je niet zomaar uh, continu blijven kappen. Dus men wil gewoon dat Kirk rubber erop duur. houden. Ja, ja kurk ja, is schaars. Ja, maar kurk, juist. juist. Want je zegt net... Nee, kurkisch ja. Ja, ja. Ja. Nee, maar goed. Het, uh, ik denk, uh, het wordt tijd voor de tweede Kamervragen vragen inmiddels voor dit, over dit soort uh, problemen. En het is te gaan. groot. Het overstijgt alles, hè? Ja. Denk ik. Ja. Ja. Ja. Levensgevaarlijk <lacht> nou. dus. Absoluut. Ja, nou, we hebben er al zoveel aandacht aan, besteed. We weten allemaal dat het hartstikke gevaarlijk is. Dat het eigenlijk te gek is om je kleine kinderen erop te laten voetballen. En laten sporten onder het mond dat het sporten zo gezond is. En vervolgens ademen ze al die rotzooi in. Vooral met de hitte. En het is zo ongezond als de pest. En iedereen gaat maar gewoon door. Ik, ik, ik begrijp het niet meer. Ik, ik snap het niet. De overheid zou echt moeten ingrijpen. En Tweede Kamervragen zou inderdaad ideaal zijn. Ik wilde wil, wil graag naartoe om, om een verhaal te vertellen. Maar Simon wel. Ja, het is voor clubs dus ook heel lastig. Je staat eigenlijk met je rug tegen de muur. Want je hebt die velden nodig. Hè. Je moet je wedstrijden afwerken. Ja, het is al dan niet bewezen. Dus de bal ligt eigenlijk bij de overheid. Ja, en wat doe je dan als club, hè? Met ouders die dan in gesprek willen... of die niet meer op dat kunstgras willen voetballen. Nou, ouders halen hun kinderen van het voetbal ja, af, hè? Ja. heel lastig voor clubs. Ja. Is dat ook al niet bij HFC... een groot aantallen gebeurd? Nou, ik kijk uh, niet over het grote aantal. Er zijn want, kinderen, ja. kinderen weg. Ja, ja. ja. Nou, we hebben het over het voetbal. Maar hockey speelt nog veel langer op kunstgras. Ja, Hoe zit het daar dan mee? Dat maar is, dat zijn water en zand. Water en zand. Zand. Zand, ja, ja. Zand, ja, zand en weer zand het ook gehad. Dat is uh, Godzijdank afgekeurd, want je ligt helemaal open als je daar valt met je knieën. Of je maar goed, dat, is, dat ja, is dus maar, wel wat anders. Er is ook nog één verschil, hoort bij, bij voetbalverenigingen op de een of andere manier wordt nauwelijks uh, gesproeid. En bij hockeyvelden zie je dat er heel regelmatig wordt gesproeid. Dan wil je niet zeggen dat je met sproeien op kunt lossen. Nee, maar, maar die dat, damp verdwijnt in, in zijn, ieder geval voor dat, de grootste. Dat zijn grootte. alleen watervelden, Jos, die worden gesproeid. Een zand ingestrooid veld wordt niet gesproeid. Nee. Nee, okay. nee, dat klopt. Juist niet. Kijk, het is bij voetbal natuurlijk zo dat gras zoveel mogelijk wordt nagebootst. Dus die bal moet ook stuiteren. Daarom zijn natuurlijk ook die korrels ingevoerd. Maar als club zitten wij er echt zo in. We zijn echt heel erg voor gras. Dus we hebben ook de grasmeesters van Feyenoord die bij ons de grasmat doen. We hadden ooit het slechtste knollenveld van het, het amateurveld nu het mooiste veld. Dus we zijn echt een heel erg fan van gras. Hoor. Maar ja, het is qua ruimte ook kunstgras. Je kunt er veel meer op voetballen. Wel prettig. Jullie ja. veld is fantastisch. Dus is echt fantastisch. Maar ja, nou weet ik hoe het komt. Ja, ja dat is echt het team van Erwin Beltman. Hè, de grasmeester van Feyenoord. Kijk die, met echt ja. hard voor gras, zeg maar. Maar echt... heeft hij ook hard voor Lissen dan? Dat hij bij jullie ja, heeft... ja, maar ook voor Quickboys en Rijnsburg. Dus, oh. Dat, oh. dat komt wel steeds meer in het ja, ja. ja. Tegenwoordig met Lisse en HFC. Ik denk dat het merendeel van de clubs waar wij tegen voetballen... met het eerste elftal speelt op kunstgrassen. Oh, HFC ja, wij hebben er echt hoor. een hekel aan. Maar HFC niet, gelukkig hoor. heeft de HFC en Lisse blijven nog bij het echte ja, ja. grassen. Gelukkig. Ja. Ik denk dat het tijd wordt weer voor een uh, klein stukje muziekje. Had, net hadden we Queen. Nou, dat vinden ja, we, het lekkerste, we het, de, hadden, <laughs> het lekkerste wat er is. Uh, Charlotte, wat, wat heb je nu klaarstaan? Een oud-Beatletje als jij het goed vindt. Ja, heerlijk. I got every reason on earth to be mad. Cause I just lost the only girl I had. If I could get my way.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 I get shy when they start to stare I'm gonna hide myself away Hey, But I'll come back again someday And when I do, you better hide all the girls Cause I'm gonna break their hearts all around the world Yes, I'm gonna break them in two And show you what your loving man can do Until then, I'll cry instead We zijn er alweer. Ja, hij is alweer afgelopen. De platen. Ja, in, de, in de jaren zestig waren de plaatjes was heel kort. Ja, ja, dat toch, he? was dat was, uh, toch was het wel lekker eigenlijk. <laughs> en, en mooi. Heerlijk. Vanavond het Zandvoortse Sportcafé. Ja. We hebben het daar al over gehad. En we hebben dan ook de naam van badmintonner van de Aar genoemd. Best wel. Maar weet je dat hij ook een zusje heeft? Twee zusjes zelf. Twee zusjes. En een van die zusjes speelt vanmiddag in Almere bad, Joop. Ja, um, Imke is de oudste... Die is dit jaar voor het eerst senior. En die speelt vanmiddag om 4 uur de kwartfinale in het Dutch Open. Een heel groot toernooi in Almere. Samen met partner Eefje Muskens. En Eveke Muskens dat, dat is een bekende naam in de badmintonwereld. Helaas is dat eenmalig dit jaar, dat, dat koppel. Uh, uh, want Muskens stopt daarmee. En um, Deborah... Bladop, bladop, bladop, ik kan even niet op de achternaam komen. Die gaat, die gaat dan dubbelen met... Ja, mooi achternaam. Die gaat dan dubbelen met Imke van der Aar. Zij is op dit moment nog bezig... Uh, bij Wessel van der Aar in, in Indonesië. Wereldkampioenschap speelt ze daar. En zodra ze terug is gaan ze samen met, uh, met Imke van der Aar... een koppel vormen. Maar geen van der Aar op het sportcafé vanavond? Nee, helaas niet. Jammer. Uh, ja, Wessel is natuurlijk in Indonesië... Dat ja. is, ja, ik kan ik even. Uh, Stel langs, Huppel. Yeah. <laughs> en, uh, en Imke, die. Uh, nou, nou is gewoon een volwassen meid die. Uh, die uh, bijna over de hele wereld gespeeld heeft. en in Frankrijk uh, competitie speelt. Voor de luisteraars die later hebben ingeschakeld: het uh, sportcafé is van 7 tot 9 live op ZFM te beluisteren. Je kan en ook ja, langskomen, hè? Iedereen kan naar de. de sportcafé, sportcafé in de, de, in de, in de, Corfensporthal. de Corfensporthal. ja. Iedereen is welkom. Maar het zal wel druk worden. Uh, je, vaak wel, ja. ja, ja. Ik heb er nu een paar keer mee mogen maken en het is uh, behoorlijk bezocht. Hubert? Ja, sowieso hebben we natuurlijk al een stuk of twintig gasten. En met ja. name die talenten nemen natuurlijk ook familie ja. mee altijd ja. te komen luisteren. Hubert, jij organiseert dat nu voor de vierde keer, geloof ik? Ja, we kwamen tot vier. Ja. Ja, ja. Uh, het is nogal een organisatie, want ik, ik, ik krijg dan de mails van jou van wat er allemaal moet gebeuren, maar dat is nogal wat. Het ah, dat valt reuze mee hoor. We hebben een mooie, mooie rooster gemaakt met welke blokken we allemaal hebben. Ja. Dan maken we een selectie van gasten. En dan vragen we welke muziek ze ter introductie meebrengen. Leuk. En babbelen. Ja, voor de rest is het aan jullie. Hè? De, de, wow. twee, de twee verslaggevers van de avond. En die kan wel praten. Ja. Dat is wel goed. <laughs> Heb jij nog iets, rond? Nou, ik heb een hoop kortjes, als je dat leuk vindt. Dat nee, vind ik altijd hartstikke leuk. Nou, de Amerikaanse president Donald Trump blijft zich storen aan de American footballers... die knielen tijdens het afspelen van het Amerikaanse volkslied. Ja. De president dreigt zelfs nu om de belastingwet aan te passen... om zo de ploegen tot de orde te roepen. Want, zo twittert hij, hè, want daar houdt hij van... Waarom krijgen de teams uit de NFL enorme belastingvoordelen... terwijl ze op hetzelfde moment geen enkel respect tonen... voor ons volkslied, onze vlag en ons land? Nou, dat is Trump, hè? Uh, we gaan. Ja, lekker weergaan. Hey. Hey. Hey. En um, Ferrari, die lag eruit vorige keer met Sebastian Vettel dan. Hè? Uh -huh. En uh, hoe komt dat nou? Een onderdeeltje van 59 euro zat ze dwars. Het was namelijk een bougie. En uh, op die hele korte termijn toen bleek het niet meer te vervangen. En Sebastian Vettel ergerde zich rot. Want het onderdeeltje van maar 59 euro uh, toonde aan... dat de kwaliteit van het materiaal en de werkwijze nog verder moet verbeteren, vindt hij. Overigens over de Formule 1 gesproken. Uh, straks in Amerika is er een stoeltje ver bij Toro Rosso. Want uh, uh, de jongen die in de plaats is gekomen van Daniel Kvyat. Die moet in Japan naar rijden. Die kan nog kampioen worden daar in de Formule 2. Precies. kampioenschap. Ja. Dus is de plaats vrij. En er wordt al gesproken over uh, De Cumesato, um, uh, Kubica en, en nog een paar van die eilanden oude knarren. Die dan in zouden kunnen stappen. Ja, lachen. Hey, en Bas Dost, jongens, die is helemaal niet van plan om Sporting Lissabon op korte termijn te verruilen voor de Premier League. Ik wil geen winterse transfer, zegt de 28-jarige Oranje International... die in de belangstelling staat van Everton. Ik heb het bij Sporting uitstekend naar mijn zin en wil hier kampioen worden. Ik heb voor jou Feyenoord kan tegen Peck Zwolle weer beschikken over Jurgensen. Ik denk dat de Feyenoorders daar heel blij mee zijn. Over de breuk met Ajax na een toch prachtig seizoen... sprak Peter Bos zich nog niet eerder uit. Maar Dennis Bergkamp deed het wel. In VI betichtte hij Bos van een dubbele agenda... En volgens Bos is daar niks van waar. Mijn vertrek had niets met Borussia Dortmund te maken. Ik was sowieso gestopt bij Ajax, zegt hij. Omdat hij botste met een aantal leden van zijn technische staf. Over Ajax gesproken. Sinkgraven is na een half jaar weer terug in de wedstrijdselectie van Ajax. Dijks is gepasseerd. We hebben het al even over het gehad. Hè. En de coach, Lisse-coach Robert de Ruiter... die baalde van het verliezen. Um, drie weken hebben we feest gevierd, een keeper op de schouders gehad die de held van de avond was. De jongens zouden ook een bedrag bij kunnen schrijven, de premie zou verdeeld worden. De ruiter is nog steeds boos op de KNVB. Nadal is ten koste van Dimitrov naar de halve finales in Shanghai. Joep Henkers vindt Arjen Robben een van de beste Nederlandse voetballers alle tijden. De trainer van Bayern München noemt hem in één adem met spelers als Johan Cruijff en Marco van Basten. Nederland heeft grote voetballers voortgebracht... zoals Cruijff, Gullit, Van Basten en Rijkaard... zei Henkes donderdag... toen hij hoorde dat Robben een punt... achter zijn interlandloopbaan heeft gezet. Monaco heeft nog steeds de, de transfer van Lemar eh, voorkomen... maar gaat dat deze zomer niet meer doen. Dus Lemar is vrij. Rusland vindt weinig erkenning bij andere landen... voor de vorderingen die het land maakt in zijn antidopingbeleid. Dat zegt Vitaly Smirnov... Hoofd van de Russische staatscommissie die de hervormingen heeft doorgevoerd. Nou ja, die Russen weet je het niet. Dus dat moeten we nog maar even afwachten. Hè? Bovendien, ik had nog een ander berichtje daarover ook. Wat was dat ook alweer? Oh, nee, dat heb ik. Oh ja. Nee. Dat heb ik op mijn telefoon staan. Nee, dat moet ik even opzoeken zo. Maar dat ging ook uh, over de Russen. Dat het uh, uh, een voetballer zich, uh, bekende voetballer, ik weet niet meer wie het was. Slecht dit. Maar anyway, die maakt zich druk over dat hij daar volgend jaar moet. Uh, met dat WK moet gaan voetballen... terwijl daar zo ongelooflijk gediscrimineerd wordt. En uh, uh, het is een donkere speler... en daar maakt hij zich heel erg druk over. En hij wil dat de FIFA alvast maatregelen neemt daaromtrend. Wat vind jij daarvan, Hubert? Van die discriminatie in de sport? Als, als man van de sportraad? Ja, van sportservice. Ja, niet goed natuurlijk. Nee, Maar doen jullie daar iets aan? Ja... Voor zover het voorkomt, ik heb het nog niet eerder meegemaakt bij ons. Ja, wel trouwens van een tegenstander die onze eh, hoek in dit geval, met de bekerwedstrijd, die onze speler, donkere speler Hannah Hagari eh, discrimineerde. Uh -huh. En wij hebben op onze eigen club, een commissie Sportiviteit en Respect. En die doet aan de ene kant preventief, eh, eh, proberen te voorkomen dat dit gebeurt. En aan de andere kant, als het dan wel gebeurt, dan worden mensen echt erop aangesproken en worden er een sanctie opgelegd. Maar ik heb dat gelukkig in ons eigen club niet, eh, niet meegemaakt. Ik heb het berichtje hier nu. Het was ja. Manchester City's middenvelder, Yaya Touré. Oh. En die zegt van dat, uh, die, uh, dat die hele toernooi wordt één grote rotzooi... als het uh, uh, overheerst wordt door racisme en discriminatie. En daar maakt hij zich echt druk om. Oh, okay. Overigens wist je dat een andere beroemde voetballer, George Wea. Ja. Die staat op het punt om uh, is de president gekozen? te dat worden gekend, toch? van Liberia. Is Hoe is vind je dat bekend? nou toch? Nee, het is nog niet bekend. Maar de eerste uh, peilingen wijzen uit dat hij al in 11 van de 15 uh, oh. counties... Eh, zoals dat ja, heet, ja, ja. Uh, voorstaat. Dus uh, grote kans dat we uh, een oud-voetballer uh, daar aan de macht krijgen. Ja. Mooi. Wat heb jij verder nog, Eni? Ik heb uh, muziek met jou. Ja, leuk. We gaan naar Steve Winwood, de zanger van Genesis ooit. En hij heeft natuurlijk ook een solo-project gedaan. While you, while you see a chance, take it. Ja, maar voordat Phil Collins de rol van Steve Winwood overnam bij Genesis... was dit de, de zanger. En uh, Why You See It, James Take It, dat hoort toe aan zijn solo-projecten... Uh, die hij heeft uh, gedaan. We gaan snel weer, want de tijd uh, vordert. We gaan snel weer naar de uitzending. Ja, we gaan het nog even hebben over PSV. Want daar is Bergwijn de laatste tijd erg goed. En er zijn er vier Engelse verenigingen die ontzettend veel interesse hebben in die jongen. Burners... De Tottenham, West Ham en Southampton. En deze zomer was er al 10 miljoen geboden voor hem door Torino. Maar dat werd afgewezen door PSV. Ik denk dat ze het maar moeten blijven afwijzen. Want het is echt een lekker voetballetje hoor. Ja, leuk. Heb jij nog nieuws, rond? Ja, Sjaak Zwarte die is nog steeds niet overtuigd van de kwaliteiten van Neres. Hè, die twee keer scoorde laatst. Ja. Uh, Mister Ajax, Sjaak Zwarte zou de miljoenen aankoop voorlopig specifiek gebruiken, alleen in thuiswedstrijden opstellen. Ik vind dat hij in uitwedstrijden te lange periodes niet in het spel voorkomt. Dat is ook zo. Ja. Nee, het is, het is het lastig het, voor zo'n jochie. De eerste Elfstrandentocht, vorige week zaterdag gehouden... en uh, een stukje meegelopen door Niek Meijer... onze burgemeester en wethouder Bluis... die heeft 78.462 euro opgebracht. Ja, dat is voor de hartsrichting, dat is de goed. Dat is geweldig, geweldig. De allereerste keer dat het gedaan werd, start bij Bloemendaal. En dan 11 stranden afzakken naar Hoek van Holland. Uh, daar hebben uh, 111 uh, 11, uh, lopers mee gedaan. Dat was het maximum. En binnen no time waren alle tickets weg. Ja, Want het heeft maar één zandvoertje. Ik zou maar, wel eens willen Ja, buiten burgemeester en de wethouder. Dan, ja. Want als dat meisje of die mevrouw of vriendelijk wil zijn, zegt te melden bij ZFM... maak nou, je graag zijn. Ja. Ja, hartstikke leuk. Dan, er, er was zijn... nog iets over roeien, toch? Ja, ja, roeien. Dutch Coast Rowing. Dat is een vereniging die promoot um, roeien op zee. Dat is heel apart. Ja. Uh, roeien gebeurt normaal gesproken... op uh, heel rustig water, maar roeien op zee... is heel anders. Ze hebben ook een speciale boot. De Noordkaap heet dat ding. En die hebben een, een tocht uitgeschreven. En dat is de eerste keer in Nederland. Dat heet de Hel van Holland... Dan gaan ze starten bij uh, Hoek van Holland. Ze gaan de zee dus op. Dus ze stoppen even in Ermuid. En dan gaan ze door naar de Helder. Een tocht van 120 kilometer. En uh, dat is de eerste keer. En uh, daar doen, uh, ik meen, acht boten aan mee. Het is een prestatietocht. Het is dus geen wedstrijdtocht. En uh, als ze hier komen. Dus komend weekend of zaterdag of zondag. Zijn ze rond tien over twee s middags. Um, komen ze bij Zandvoort langs. Misschien leuk om daar naartoe te gaan. Om te gaan kijken. Misschien de mensen even toeswaaien. En een hart om de riem steken. Ja. Heel leuk. Er is, in België is het al eens eerder gedaan, maar dat is een wat korter. 90 kilometer, de helft van België. En dit is dan de helft van Holland. Ja, precies. En ze roeien dus vlak onder de kust. Zeg ja, maar. Ja, ja, ja, ja. 120 kilometer, hè? Een... Ja, dat is een end, hoor. Oef. Nou, nou, nou. En uh, er doen een drietal achterriemsboten mee. mee. Ja. Dat is ook ja. natuurlijk hartstikke leuk. En een tweetal ocean. Ja. En die, uh, die uh, Noordkaap, dat is een speciale boot. Het is een hele platte... Uh, een roeiboot die van achteren open is. Dus komt de water binnen dan stroomt dat weer van de andere kant eruit. Dus dat uh, is speciaal gemaakt om op zee te kunnen roeien. Weet je dat we in Zandvoort ook heel sportieve mensen hebben? Jawel. Want Volop. Uh, Joke Broeren en Daphne Mus gaan op 20 januari 2018... de Kilimanjaro bewandelen. Yep. Jullie schreven beklimmen. Nou, ja, <laughs> ik heb geschreven bewandelen. Maar als er me dat verandert, dan is dat niet aan mij... Maar goed, het is niet beklimmen, want uh, dan zou je uh, naar uh, 5000 meter moeten gaan... ...meen ik dat de Kilimanjaro hoog is. Uh, Even gesneeuw boven. nee, bewandelen zo ver als je kan. En dat, uh, dat wordt dan gedaan, uh, gesponsord moeten ze worden. En ze hebben afgelopen weekend, nee, vorige weekend... ...hebben ze een, uh, een benefit-diner gehad in De Meester in de Zeestraat. Ja. De meester en de eigenaar die heeft uh, gek weten te krijgen... om. Vlees uh, gratis te leveren, uh, bier en wijn werden gratis geleverd. Okay. En uiteindelijk heeft het uh, ruim 1400 euro opgebracht. Uh, goed 1460 doel. piek. Ja. Trouwens, die, uh, die uh, Jokerbroeren en Daphne Mus, die lopen voor Warshot. Child. Warshot dus, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Toch vindt, Dat is wel organisatie ja. Van uh, Marco Bossato is hij daar, geloof ik, uh, ja. ambassadeur van. Ja, klopt. Hadden jullie trouwens nog gehoord dat Tom Dumoulin is gekozen... tot wielrenner van augustus en september? Ja, dat ja, zo heb je dat ook al Ja, dat, nee, ook dat wel, is ook uh, want Wat uh, een in augustus van het jaar wordt. Nou ja, in augustus won hij natuurlijk de Bing Bang Tour. En uh, daarna de wereldtitel uh, Tijdrijden. Hè, en wereldkampioen ja. met uh, Team Sunweb. Ja. Maar uh, jurylid Jeroen Blijlevens... die kijkt nu al uit naar de Tour van 2018... met de Giro d'Italia-winnaar. Tom heeft op het WK tijdrijden. Iedereen met overmacht overklast. Chris Vroom zal volgend jaar in de tour zeker rekening met hem houden. Maar hij wil niet vijf keer de tour winnen. Dat stond vandaag op, uh, ja. op internet te lezen. Ja, dat snap ik ook wel. In november, Joop, is er weer een strandlopen. Zandvoort loopt. Ja, Standvoort loopt, ja. ja. De, maar dat is nogal wat, vijf of tien kilometer? Vijf of tien kilometer, ja. Een tien kilometer dan ga je een stukje strand, een stukje dorp, uh, waterleidingduinen terug naar het strand. En uh, de vijf kilometer, dan ga je omhoog bij uh, Beach Club 5, uh, uh, nummer 5. Dan ga je naar het zuiden en dan ga je bij uh, de derde meen ik weer het strand op en weer terug. Ja. Ontzettend leuk, uh, dat wordt al een paar jaar gedaan. Dus het is begonnen eigenlijk uh, in het kader van uh, de Glazen Huis, ooit. Mm -hmm. Een jaar of vier, vijf geleden geloof ik. En dat uh, men vond dat... Uh, dat het geld eigenlijk voor lokale doelen gebruikt moest worden. En dat hebben ze opgepakt, de organisatie. En ze zoeken ieder jaar weer een paar goede doelen uit. In Zandvoort en omgeving om te kunnen doneren. Ja. Weet je dat de uh, inschrijving voor de editie 2018 van de Runners World Zandvoort Cir Cir Circus Run. 2018. <laughs> dat die alweer geopend. Ja, maar dat is natuurlijk 29 maart uit mijn hoofd. Mm. 25, en, maar. 25 maart. 25 maart, oké. Okay. De, de, de, 30, de 30 van Zandvoort is al geopend, de, de inschrijving. En uh, daar verwacht men we weer iets van 20.000 mensen. Ongelooflijk. Geweldig succes. Het is nu, wordt nu voor de 11e keer georganiseerd. Ik heb het allemaal heel dichtbij mee mogen maken. En uh, ja, die mensen zijn dol enthousiast. En, uh, ook de, de, het is, eigenlijk komt het van de, de, de Rotary Club Zandvoort vandaan. Uh, het is een beetje groter gegroeid, uh, maar zij hebben nog steeds hele goede, goede inkomsten van uh, de Zandvoort World. Of, uh, We hadden vandaag als gast, naast jou Joop, uh, Hubert Habers. Habers, uh, jij bent de hele dag in Zandvoort, denk ik. Ja, vandaag wel, maar ja? ik zit door de hele provincie heen met mijn werk. Ja, ja, ja. Ik werk in principe nog één dag in de week in Zandvoort. Maar vandaag voor een speciale reden, hè? Ja. Want... Herhaal het nog maar een keertje wat er vanavond tussen 7 en 9 op CFM te beluisteren is. Ja, dan gaan we het via de Sportcafé van Zandvoort organiseren, live op CFM. Dit was eigenlijk een mooie warming-up voor vanavond. Hè. Een <laughs> beetje voorgepraat met Andy Houtkamp, de verslaggever van vanavond, samen met Henny. Ja, daar heb ik enorm veel zin in. Er komen allerlei Zandvoortse sportgasten langs tussen 7 en 9 in het Sportcafé. Het heet ook zo: uh, in de Corvo Sporthal. Ja, we hopen dat iedereen uh, langskomt of gaat luisteren. Het is even wel jammer voor jou, Henny, dat het niet in je favoriete restaurant is. Hè? <laughs> He, heb ik dat dan? Ja, ja. Dat, die sponsoren ons zelfs inmiddels, toch? Ja, en dat, uh, die, die dienstmededeling was hij vergeten. Maar ook dit programma werd mede mogelijk gemaakt dankzij de Siso Sushi Lounge. Onder Pallas Hotel. Goed zo. Nou, misschien dat we daar volgend jaar terecht kunnen. Zo is we. dat. Ik hoor uh, de muziek al. Charles, dank je weer voor de techniek natuurlijk. René, jij ook weer bedankt. Jos dus bedankt. Joop bedankt. Hubert en, uh, bedankt. Jons zit er ook. Iedereen, Hubert. Hey, jongens, allemaal bedankt. En graag tot volgende week. Jij bedankt hoor. <zitter>